Wij gaan verder met Brit Hadasha, pagina 5, de regel, of het vers 25. Wij verbinden het vers 24 daarmee. Dan had je gezegd dat, Laché geen Imte karbancha Karban daarom, indien jij zal brengen, de overhande, Elam Isbeach, op het altaar, we zag harta, en jij zal, tot ontdekking komen, of herinner je, kiesla chicha dwarlief imcha, want dat, jij hebt, met jouw naaste, letterlijk met je broeder, uh, iets, nou, een geschil, Dat eigenlijk staat het zo, dat jouw broeder, of in de zin van jouw naaste, heeft niet met jou. En dat is ook de waar, de waar rief. Uh, he, Hanach, sham, leg. Laat daar jouw over liggen, voor het altaar en ga, kaper verzoen je... het gezicht van jou het gezicht van jouw broeder naast, zeg ik, verzoen het gezicht van jouw broeder. Dat betekent dat gezicht van de ander, het door de rief, door de, het geschil, door ruzie, brengt breng, breng de mens. Uh, het gezicht van de ander, als het ware, down. En dat moet je dan weer, weer opvrolijken. bo en daarna kom, hakrev et karbanga, en daarna kom en breng jou over op het altaar. Alles is in een mens. Dat is steeds dat wij moeten zien. Dat it, Geen woord hier in Yeshua spreekt over et, de sociale toestanden. Intermenselijk. Natuurlijk is moet het ook uh, gehandhaafd worden. Maar eerst de mens moet altijd dat soort dingen in zichzelf weten. Uh, tot er in, in het reine komen. 25 maher het is een schrijfhaar. Deze schrijfhaar is een schrijfhaar. Deze schrijfhaar is een schrijfhaar. Deze schrijfhaar is een schrijfhaar. Deze we geschlachten... het... bed haar kellen. 25. Maar her... wees... spoedig. Snel. Snel... het raadzee... eh... Uh, break... of... Uh, maak welwillend, maak welwillend de man van jouw geschil, jouw tegenpartij. Bo, ga wat derig terwijl je nog op de weg met hem is, met, met hem bent. Penjas Gerga, ga op dat hij jou niet overlevert is Riffa, dat is die, jouw tegenpartij. El hachot, el aan de rechter. Waar chotvet en de rechter zal je opsluiten, overgeven, doorgeven, aan la chotère, aan de bewaker. We geslachten het beter en die zal jouw Sturen naar beta-cellen, naar beta cellen naar de, beta killen, naar de gevangenis. Waarover, waar gaat het over wat, wat hij spreekt? Wie is de tegenpartij in de mens? Dat is de slechte neiging. Dat is wat hij zegt, terwijl je nog op, op de weg met hem bent. Eh. Uh, Breng, breng hem dus tot uh, vrede. Maak vrede met je tegenpartij. De tegenpartij is altijd alleen maar de slechte neiging in de mens. Niet dat jij moet concessies doen, maar, maar breng hem, laat hem ook werken omwille van het hetgeen. Amen, 26, Omera Nilach Lach. Lotteit ad im shilamta et hapruta achrona. Amen, Omera Nilach Lach. Waarlijk zeg ik jou. Lotteit jij zal niet eruit komen. Ad tot dat jij zal betalen de laatste pruta, de laatste cijfer. 27. Shematem, keneemar, la rishonim. Lotin af, jullie hebben gehoord, wat gezegd werd tot de eerste. De eerste die de die hebben ontvangen. Dat is voor hem de eerste. Loot af. Hij zult niet uh, echt, echt breken. Wanneer omer 28? Kola mistakel De volgende regel bij Isha Lachmodota. Na of ne Maar ik zeg, en hier komt de wet van het Koninkrijk der hemel. Wanneer niet om en ik zeg jullie. Ik is Ieder die kijkt naar een vrouw. De volgende regel. Lachmodota om haar te begeren. Na of ne De. Echt breuk is al... In zijn, in zijn hart. Dus... Het is precies hetzelfde. Het is of hij... Ja. En als je leert... De Torah normaal... De, de traditionele Torah... Dan zeggen ze... Ja oké, okay, het staat ook niet in de Torah. In de Torah staat ook een van de... tien geboden is om niet te begeren. En toch zeggen ze dat ja, ik, ik ben toch niet aangekomen. Ja. En ze menen dat het, dat als hij niet aangekomen was, dan is het, dat is dan echt een zonde wanneer men aankomt, dat men al met al fysieke handeling doet. De daad al. Nee. En dat is de wet die belangrijke wet een van de cruciale wetten van het Koning kreeg de hemel dat ook het principe dat wat in je hart is, dat ben jij. Zie niet wie dan iets pleegt, uh, een misdaad, of die pleegt misdaad en die niet gepakt wordt, dan maar. Wil je het koninkrijk, wil je het eeuwige leven verwerven, dan moet je ook letten op je hart. Eigenlijk alles is, eigenlijk, men kan ook zeggen dat het koninkrijk der hemel is, het innerlijk van de mens. Als een mens dat in overeenstemming brengt, zijn het innerlijk, dan is het koninkrijk der hemel is in hem. We hoeven niet nergens naartoe te gaan. Alleen we moeten onze hart steeds uh, in overeenstemming brengen. Hoe? In weerwil van alle zware gevoelens, zware lusten en alles, als wij leven alleen maar in het nu, in het nu. Dan moet je alleen maar het nu moment overwinnen. Ja, we hoeven niet morgen overwinnen. Alleen nu. Nu overwinnen. En zo, elke nog een keer nieuw. Eigenlijk is zo, spreekt alleen over het leven in het nu. Want alleen in het nu kan je, kan je ervaren, de schepper. Alleen in het nu. Niet in, in plannen in naar in de toekomst. Niet in het verleden. Maar alleen in het nieuw. kan je vol zijn. Heel. Kunnen we heel zijn. Ervaren dat. En the natuurlijk, zo so snel worden we van streek. komen van Streich, really we van streek. Want dan. alles willen we. met de drukte. de. Sitter de, de Achradi steeds probeert ons af te brengen van het nieuw, want dan heeft de citraagra niets van ons. Als je in het nieuw leeft, dan wat kan de citraagra van je ontvangen? En dan, ik zou zeggen, dat, dan zien we ook dat alleen in het nieuw kan je Yeshua Ontmoeten. Ervaren. Dus als je ziet iemand, of iemand, we, we spreken niet van iemand anders. Maar als je druk bent, dan weet je dat, dat geen contact is met je zoon. Dus geen contact is met de kliketter. En dan, hoe, hoe kom je dan, hoe komen we dan aan, de, aan het licht? Dus drukte, kwaad zijn, zelfs in het hart. Drukte gewoon drukte. Wat voor drukte dan ook. Als je voelt dat het druk, op welke dan ook druk zit op jou, dan op dat moment eigenlijk eh, verraad jij je Jezus. En verraad je jezelf. 29 ...we... ...de volgende regel ...we ...mimcha vad echad mi eiwarecha mi redet kol guvcha ei gehinom. Ik ben die zegt ons, 29. ik im het niet. Waarom? Waarom? Waarom? dus indien jouw rechteroog jouw uh, zeg je dat afbrengt ja, jouw dwars zit een verleding brengt na kerota na kerbedeekend eh uh, Dat te zeggen doorboren, uitrukken. Waar slecht mihka en gooit van je weg. Kiet want het is beter voor jou, het is beter voor jou is, als er wat er gaat mee waar dat er dat één orgaan verloren zou zal gaan. Zal gaan en jouw orgaan verloren zou gaan, bereid het koolig of ga, dan al jouw lichaam zou afdalen naar Gehenno. Dat afdalen zien we wel wat het betekent, dat nu afdalen, ja. Afdalen naar Gehenno. Afdalen naar de hel. Daar naar de klipot. Duidelijk. En wat zegt hij dan? Als een van de, jou als de rechteroog jou in verleiding brengt, dan, gooi hem weg. <lacht> Zie. Dan heb je dan de rest van de partsoe. Dan heb je nog, van je, wat is dan, oog? Dat is in het, ho in het hoofd. Ja. Gochma, de klieg, gochma. Dat is waar hij het over heeft. Dertig. Wie hem, ijad ga, En kijk naar waar hij het over heeft. Waar hij het over heeft. Hij spreekt alleen van rechteroog. Zie je dat? Rechteroog. Zal we zullen zien... Waarom rechteroog? Dus als rechteroog jou in verleiding brengt, betekent dat jij de klipot, dat jij de klipot, dat jij uh, laat jezelf verleiden door de klipot van rechts. Wat zijn de klipot van rechts? De klipot, de sterke, krachtige klipot van rechts zijn de klipot van uh, seksuele perversie, overspel. Dat is echt bruik. Daar komen die vandaan. Daarom denk je over het oog. Het oog ziet. En dat is dan een rechter, rechter oog. Omdat het klippa van rechts. Daar wordt dus aanleunend, aanleunend, aan gassadin. Het is verschrikkelijke klippa Die van rechts is. Dat is het oosterse klippa. Oosters, ik bedoel oosters in de mens natuurlijk, maar ook hier kan je ook zien in, in volkeren, kan je ook zien de ene is meer voor dit en de andere is meer voor dit, elk, elk volk heeft zijn eigen uh, aanleg, maar dan dat was verschrikkelijk die moabieten, ja, die al die zeven volkeren die dan in het land Israël waren, zij hadden ook van deze, ze waren van deze klipa. Natuurlijk wordt niet gesproken van volkeren, uh, van vlees en bloed, maar dat is dan de klipa van rechts. Zeer verschrikkelijke klipa dat men moeilijk kan het zich kan moeilijk het uh, bevrijden in zichzelf. Van de linker klipa daar valt het wel, is ook verschrikkelijk, maar dan, het is wel er bestaat een grens aan links, let op. Aan, de link, aan links, aan de linker bestaat een grens. Aan de rechter bestaat geen grens. En dat, dat is verschrikkelijk. Dan, dan kan je dan corrigeren, corrigeren, corrigeren. En dan altijd komen alweer nieuwe klipa tevoorschijn. Dat is ook een van de redenen dat ik naar het westen kwam. Dat mijn plaats is juist hier, dat te werken in de omgeving van links. Dat is Hashem stuurt de mens daar waar hij het meest, het meest productieve correcties kan doen. En niet bijvoorbeeld naar Israël of iets anders. Ik kan bijvoorbeeld niet in Israël, niet. Maar daar zit veel van rechts. De van rechts, van erg warm. En erg gezellig, et Maar daar zit... Vele dingen dus, die onzichtbaar zijn. Maar grenzend aan de knippot. En de knippa van rechts, erg, is erg... erg ...diepe, en daarom spreekt ook Yeshua over de rechteroog, het rechteroog. En dat is dan klipa, zeer hoge klipa, dat reikt al tot, of reikt ook betekent het, uh, verleid tot, uh, tot het hoofd van de partsoef. En de rechterkant, dus uh, Хохма klihohma, dertach. Ik weet dat ташлиха, тахшилха, haat, haat, мимха, haat, haat, de volgende regel, ik ga het mee verreggen. Meer het Kori of Ga il ge hinnom. Dertig leim, het ga je me niet. En indien de, de rechterhand, zal jij zal jou in verleding brengen? Of wil jij in verleding brengen? zota, hak het af. Waar slecht mee, ga je het? van jouw weg, die tovelen gaven, en herhaal dit nog een keer. Want het is goed voor jou, asherjouwa, dat jij één orgaan van jouw organen zou kwijt, zou verliezen. Meer redet dan dat jij zou in plaats, dat jij, dan jij zou afdalen, dan al jouw lichaam zou afdalen, naar Gegenom, naar de hel lichaam betekent uh, het innerlijk alles wat hij zegt, hij spreekt geen woord Yeshua spreekt geen woord over lichaam, lichaam van vlees en bloed altijd weten dat er geen woord wordt gezegd over vlees en bloed en alle wonderen die Yeshua deed, zijn de, de wonderen aan de ziel van innerlijke de kracht, de innerlijke kracht welke kracht heeft ons lichaam de kracht van klipa niets anders, van rechts en van links ons lichaam is geen mens is uh, anders dan uh, het lichaam wordt genomen uit de, uit de uit het systeem van onreine krachten wie denkt dat uh, het lichaam anders, van andere plekken is genomen? Begrijp niet wat dit is. Begrijp niet wat dit is. Zelfs Yeshua moest optrekken naar de berg, om daar te bidden tot Hashem. En ook zie, kleine verledingen, die, of krachtige verledingen eigenlijk. Dunne verledingen, of krachtige verledingen die... Hij moest ook doorstaan. Was ook, dank, was ook te weten of te danken aan zijn lichaam. Elke mens die lichaam heeft. En geen mens is, kan zonder lichaam. Het lichaam is altijd van, de onreine, door, is van het systeem van onreine krachten. En Yeshua spreekt geen woord. Dat is bijzonder belangrijk om dat in te uh, doordrongen te worden van dat dan zal het je helpen. En als je denkt dat het vlees is, duidelijk dat het niet correct is. Maar probeer steeds te weten dat wat Yeshua kwam uh, redding te brengen is aan de ziel van de mens. En natuurlijk als the als aan de ziel de de reden komt, dat de ziel heel wordt, van binnen dat de mens genezen wordt, van alles, dan is het voor hem zoals we hebben dat gezien in, de, in dat geval van Romp ja, van die, dat ook voor hem was het absoluut niet merkbaar van deze man, zonder handen zonder voeten, dat hij ge, dat hij geen handen geen voeten had, Hashem, de Yeshua heeft hem Via Yeshua heeft die handen en voeten gekregen. Dat heeft zin. En niet probeer zeer mediteren daarover. Dat alles wat Yeshua hier ons zegt, leert ons het koninkrijk der hemel, heeft absoluut niets te maken met ons fysiek omhulsel. Dat gaat weer naar de, naar de plek waar het vandaan kwam. Dus dat is de aarde dat ons. Ons vlees. Wat is het verschil tussen het vlees van een mens en het vlees van een chimpansee? Er is geen vlees. Die is meer behaard alleen. Dus dat is wat hij zegt. Als jouw rechterhand jouw verleden, dat wil zeggen, de klippa die aanleunt aan de klies. Dat is de, de, de, rechter, de rechterhand. Dan moet je wegwerpen. Dat betekent, moet je dan uh, afzien van jouw cli gezet. Omdat jij het betekent dat jij het niet aan kan. Nog. Ja, dat betekent dat je dat jou verleidt. Betekent dat je het niet aan kan. Dan moet je het niet gebruiken. Dat betekent afsnijden. Dan betekent en dan probeer dan de rest van jouw parsoef, van de krachten van jouw innerlijk, wel te benutten. In plaats van aan te trekken, de klipa via de geset, via de kliegeset aan te trekken, het licht verder naar de klipa van rechts. 31. We nemen maar eerst. Die ishallah et is de volgende regel, van Atanla, Sefer kritoot punt, we nemen maar 31. En het is gezegd in de Torah, de wetten van de Torah. iski ishallah et is een man die wegstuurt zijn vrouw. Die zijn vrouw, ik vertaal alleen letterlijk, daarom. Zo'n so, beetje krom, doet er toe. Een man die weg zal sturen, zijn vrouw. De volgende regel: en We Tan laat en die geeft daar de uh, scheidingsbrief. Dubbele punt. Interessant is kek, hoe dat in het Hebreeuws is: dat s uh, de scheidingsbrief. Wat is dat? Alleen het woord, maar kijk naar in het e is. het sefer kritoet. Krit, krit, krit, krit betekent snijden. Het boek van het snijden. Of boek, sefer betekent net als uh, straling. Maar dan is het wat, iets wat scheiding scheidt. En uh, wat zegt uh, het? Uh, krit betekent, karat betekent. S Sneed. Sneeding. Sneed is. Dat it, is het woord sneden. Afsneden van jezelf. 32. 2. Twee... Wani o Merlachem. et ishto. bilti. <coughs> Al dwaar znut. De volgende regel. Mevija lidei niet ufim we haalakeach et hagrusha lode noefu. En nu zeg die geweldige dingen die daar moet je wel oor voor hebben om dat te begrijpen wat hij zegt. Kijk wat die zegt ons? Wanneer om maar ik zeg jullie, ik, klein de hoge ketter, in wie het koninkrijk der hemel is ingezet. En ik zeg aan jullie, Amishalee, het is toch hij die wegzendt zijn vrouw. Biltje anders dan vanwege znoet vanwege echtbreuk. Miviali, deze nieuwe film, hij brengt haar tot echtbreuk. We halen Keya, geet grosha, en hij die de gescheiden vrouw tot zich neemt als vrouw. Noëf, hoe, die is een echtbreker. Dat is echt geweldig. Dan zie je, iedereen begrijpt het, hoe dat komt. Dus eigenlijk, elke vrouw die gescheiden is van haar man, op de manier dat hij stuurt haar weg op een andere om de andere reden dan alleen maar dan snoet dan de uh, echtbreuk. Dat hij maakt ook haar tot tot eigenlijk tot een verboden vrucht. En wie haar trouwt, geestelijk gezien, in de zuiverheid, die pleegt echtbreuk want zij is uh, gebonden met die andere, met, met, met die man die haar weggezonden had het is natuurlijk voor ons begrippen gewoon het is niet dat het is nieuw toegestaan het is nieuw allemaal uh, normaal geworden ja, in, in onze tijd is het allemaal allemaal lachertje, wat is dat maar de hele bedoeling is dat, stap voor stap, wat doet men? Men, dat staat men toe. En andere dingen staat men toe. Niet dat men vrij komt. Maar sommige dingen wel. Komt men, komt men vrij. Maar de andere dingen, als men wil in reine komen, ja, met het hoger. Van binnen jezelf zuiveren. En het eeuwig leven in jezelf op te bouwen, bouw, dan moet men wel een reding. Als je maar een reding wil ontvangen, dan moet je wel naar deze wetten luisteren. De? Anders is het niet waarom men, men uh, zondigt. Eén keer zondigt, een andere keer zondigt, een de derde keer wordt het al toege, toegestaan ik kan ook zeggen dat in de ene generatie zeggen ze. Ja oké okay, dat, dat mag niet maar. Oké. Okay. De eerste generatie die dat wel toestaat. Maar wel met moeite. En in de volgende generatie wordt het dan normaal. En in de volgende ja, In de derde generatie wordt het al normaal. En wie... Wie is niet onderhevig aan dat, aan dat verbod? De bedoeling is niet dat wij zeggen, oké, okay, wie van ons kan dat zeggen, dat die dat zo so kan nadie, wat Yeshua zegt. De hele bedoeling is dat het alles in één mens En yeah? op dat moment, we hebben nieuw leren we Yeshua niet, vroeger. Uh, dus op dat moment, wanneer we het leren moeten weten, gaan ons ermee wapen met deze wet. Vanaf nu, dat kan je zeggen. Dus betekent vanaf nu, en natuurlijk alles is in een mens, binnen de mens. Maar zie je wat je zegt ons, dat die stuurd zijn... Vrouw, zonder dat zij echtbreuk pleegt, dan brengt hij haar tot echtbreuk. Zij wordt verboden. Zij wordt een, uh, als iemand haar neemt, neemt, dan is het als zij gescheiden is. Dan hij die haar neemt, die wordt dus echt, hij die mens die echt breuk pleegt het is erg uh, diep en je moet het aannemen dat het zo so is en natuurlijk moet je dat eerst in jezelf niet zien in verschillende mensen niet zien dat het zo so, wat wij zegt dat het maar binnen een mens zelf de mens moet binnen zichzelf ook zijn eigen noekwa ontwikkelen bij zichzelf. Binnen, alles gaat om innerlijk van de mens. En niet, geen uh, verhoudingen met andere mensen. Dat is als afgeleide daarvan. Maar het belangrijkste is uh, dat dit zuivert het innerlijke van de mens. Dus dan moet je dan jouw eigen nukwa ontwikkelen binnen jezelf, dus rechts en links links is onze noekwa en je moet weten wat, wat de, de noekwa is, dus de linkerkant vrouwelijk, wil ont, ontvangen en die moet je wel niet wegzenden wegzenden betekent te geven aan de klipot. Laten afzakken, en naar de knipoort. Binnen jezelf. Drieëntertig.